GHF is de enige organisatie die van Israël in Gaza hulp en voedsel mag uitdelen. Dat verloopt chaotisch. Gisteren maakte de VN bekend dat bij de hulppunten de afgelopen tijd meer dan 600 mensen zijn omgekomen.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 De aanval hoorde bij een golf waarbij in zeker zes Russische regio's explosies zijn gehoord. Rusland zegt dat het vannacht ook drones heeft afgevuurd op Oekraïne, waarvan de meeste onschadelijk konden worden gemaakt. In Turkije zijn opnieuw prominente leden opgepakt van oppositiepartij CHP. Het zijn de burgemeesters van de steden Antalya. Adiyama en Adane. Ze worden verdacht van omkoping... en twee van hen ook van fraude en georganiseerde misdaad. De aanhoudingen passen in een golf van arrestaties van leden van de CHP. Sinds oktober zijn al honderden partijleden gearresteerd. Veel Turken denken dat president Erdogan zo de oppositie probeert uit te schakelen. De regering ontkent dat. In maart werd burgemeester İmamoğlu van Istanbul aangehouden. Hij wordt gezien als kanshebber bij de presidentsverkiezingen over drie jaar. Het weer in het zuidoosten, af en toe zon. Het is 21 tot 25 graden. Morgen overdag bewolking en buien. Mogelijk ook met onweer. Dan wordt het hooguit 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Bella, I'm Tommaso, addicted to tobacco, me like mi coffee, very importante, no time to talk, excusi, my days are very busy, and I just own this little restore.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 Mii amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favor. Por favor. Espresso macchiato. Espresso macchiato. Even na 4 uur, welkom terug bij Zed Het derde uur alweer van dit programma Zandvoort op zaterdag. En die openen met espresso macchiato, precies. Die som. <laughs> Jorden Tommy Cash. welkom terug. Ook Thomas collega, leuk dat je er weer bij bent. Ja, dat is Laatste uur, hè? Laatste dat uur nou. alweer. En dan hebben we ook altijd uh, Rendel, hè? Ja. Wat uh, ja, inmiddels is de kwalie begonnen daar op Silverstone. En uh, we zijn uiteraard heel benieuwd uh, wat uh, Rendel daar allemaal over te vertellen heeft. De VT1, 2 en 3 die we achter de rug hebben.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 Dat is een deze. This ain't but a jam. Ik kan meedoen. Rob. Ja, Rob. ja, ik hoor het. <laughs> Dit is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 Met een mooie tweede plek voor Max verstappen tijdens de Q1 van de kwalificatie. Piastri in de McLaren op 1 en Fernando Alonso op P3. Zo meteen gaan we het uiteraard helemaal uitgebreid hebben over de Formule 1 en de races met Rendel. Ik uh, Drama staat open hoor. Ik hoef je alleen nog maar even naar buiten te slingeren Oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, we zijn altijd heel lief voor elkaar hè. Ja. Rendel, goedemiddag. Goedemiddag. Hé hey, Rendel. Hey, ja. Ja. Ja. <laughs> ja hoor. Ja, ja. Alles, alles wel. We zijn uh, aardige ja. collega's onder elkaar. Nou, oké. Okay. Dus, Dat dus, uh, klinkt heel gezellig daar bij jullie. Nou ja, is het ook. Is het ook. Is het ook. Nou. Nee, hij heeft het uh, raam wagenwijd openstaan om een uh, beetje ventilatie te krijgen. En, uh, hij waait bijna weg, man. Ja, hij waait uh, bijna het raam uit, dus uh, vandaar. Ja, maar de, het, is, de, het is lekker koel cool buiten, een beetje in die uh, hete studio, een beetje koele beetje cool lucht, binnen is altijd lekker. Hoor? Ja, lekker. Ja. ja, zeker weten, oh, zeker weten. Zeker weten. Nou, Rindel, ja, ja, we zitten dit weekend uh, in uh, Engeland... Ja. En op een oh. oude oefenterrein van de bommenwerpers van, ja. van, van Groot-Brittannië. Ja, jongens, een gigantisch complex. En een oude luchtmachtbasis natuurlijk. En ja, jongens, en ook een verschrikkelijk echt, een echt oldschool circuit. Gewoon met gewoon prachtige bochtencombinaties. Mooie lange rechte stukken. punten waar je lekker kan inhalen. Ja, helemaal geweldig. Helemaal top. Ja, het is mooi, hè, zo'n baan. Volgens mij heeft uh, iedereen het wel naast gezien uh, daar. Nou ja, het eerste hoor, Silverstone is natuurlijk uh, een van die oldschool circuits waar iedereen wil rijden. En uh, ten tweede, jongens, je zit tussen de Engelse publiek. Nou, dat, en, uh, daar zit je echt uh, in, in het wel aan, want ja, we hebben natuurlijk onze Hollanders. Maar die Engelsen kunnen ook echt een feestje vieren, hoor. Dus uh, gewoon een prachtige kampioen om heen te gaan, eigenlijk. Ja, Lewis Hamilton had daar uh, wel uh, voordeel van, uh, volgens mij, als ik naar de... Prestaties in de vrije training kijken in ieder geval. dat die het toch wel aardig hè?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 Nou, je, je zou het moeten zien hier. Zet een streepje live kijken naar de chaos. Zo, raam is dicht. Thomas is weer binnen. Sorry, Rendel. Zo. Nou, het, blijft het, blijft het bij jullie zo hard. Ja, oh, gigantisch. Jongens, ik zit hier op het in de bossen bij een oom van mij. Een hele oude oom van 86. In de bossen van Den Dolder. Dat is naast de vliegbaarseizoenstelberg waar ik in de jaren 80 gewerkt heb. Dus ah. en het is hier gewoon ja, ja, bladstil. Ik zie hier geen, geen boompje bewegen. Ja, dus, ja. Ja, ik ken het uh, Overtoom wel van, uh, nee, van uh, Overtoom in Den Dolder, zeg maar. Ja, die hebben daar, die hebben daar een groot magazijn gehad, hè, vroeger? Nee, tegenwoordig anders, geloof ik, die, oh, okay. uh, dat bedrijf. Maar goed, ja. dan gaan we gaan weer naar de Formule 1, want uh, ja, Lewis Hamilton... een uh, op dit moment bij de Q1, no ja. <coughs> nog uh, iets, meer, uh, iets minder dan 7 minuten te gaan...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 Nee, nee, nee, nee, nee. maar heeft die Formule 2 binnen. Vind je ook oh. die al die jaar? Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Hij kijkt naar zijn stand verplicht. Als je al, uh, wat is hij, 4-5 jaar in die Formule 2 bezig? Ja, zoiets. Uh, ja, hij, hij is een beetje de opa van de Formule 2 worden, denk ik. <laughs> ja, heel simpel. Uh, als je, dan, dan moet hij wel eens even winnen. En, uh, en dan uh, misschien, dat, mag hij dan een keer een testje doen. Maar uh, ja, ik denk dat het daar ook wel ophoudt, hoor. Richard, uh, goede coureur.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 Ja, nee, daarom. Dus, uh, die, en die jongen moet even groeien, uh, zo'n eerste jaar. En uh, Mercedes is natuurlijk ook niet het makkelijkste team, hè? want Toto Wolff is niet de makkelijkste. Dus uh, ja, hij krijgt ook niet zomaar uh, alle vrijheid, denk ik. Uh, ja, het is, hoe uh, moet ik het zeggen? Uh, ja, uh, laat het zo zeggen, Toto, als je Max wil hebben, pak die Max. Maar uh, eigenlijk zou hij gek zijn om dit team uit elkaar te trekken. Ja, is ja. ja, nou ja daarom uh, Martin, uh, zou Esther Martin eerder vooral ja. liggen. Ja, maar wie gaat er dan uit? Nou. Ja, ja, ook daar krijgen we weer uh, dat verhaal natuurlijk. Dan kijk je dat. Alonso zegt dat hij nog steeds wil rijden. Ja, uh, maar ja. Nou. Gaat regenen ja. jongens. Ja, gaat regenen. Kijk maar op het scherm. Druppels. <lacht> jongen, jongen, jullie zijn wel met het weer bezig daar. <lacht> nee, nee, bij de Formule 1 hè, Engeland. Oh, met de Formule 1. Oké, okay, sorry. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, ja, dat is uh, beter hè. Ja, ja, ja, nee. Ze zeggen het. Dat, dat is absoluut, als het gaat rekenen die dan wordt het helemaal, jongens. Dat kan, dat kan zelfs, uh, wat zullen we zeggen, nou, een Beerman kan op Po komen te staan. Ja, of Tsunoda oh, bijvoorbeeld. Of het Beerman. <laughs> oh nee, die heeft tien plekken stil. Ja, Beerman, dat, dat gaat hem even niet worden, denk ik. Nee. Want uh, die ging uh, met een mega snelheid uh, de pitch in en uh, dat ging niet helemaal goed, hè? <laughs> uh, oh, die is eraf gereden. Ja, er, ja, die is eraf gereden.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 Ja, zeker. Nee, ik heb goed nieuws voor je. Inmiddels op uh, P11, uh, Bortelletto. Ja, dus, uh, ja, bedoel maar. Hij zit erbij. Dat is mooi. Nou, nee. nou, nou. Tweeënhalf <laughs> uh, minuten gaan, Renaud. Je weet het niet, hè? Hebben we hebben nog Tsunoda die eraan komt. Op oh Tsunoda ja, die ligt er in ieder geval uit als uh, nou, de finishvlag zou zijn. Uh, ja? Samen met uh, Lawson en, uh, en uh, Ocon. Colapinto en Gasly. Nou ah, jongens, als Cynoda eruit ligt, dan is het wel klaar hoor, voor meneer. is het echt klaar. Beerman? Kijk eens, die is snel. He. Gaat goed, hè? Daar. Ja. ja, we zitten echt volle aandacht te kijken. Ja, jongens, ik zie je blaadjes vertellen te op een boom. Dus je moet me even bijpraten. Het synode naar 6 nu. Oh, oh de Bermen, Bermen, Bermen, Bermen, ja. Ja. De Bermen naar 3. Bermen naar 3? Bermen naar 3. Ja, het kan allemaal. Kom oh, maar uh, 7. Dat kan wel van alles gebeuren. Daarom. Nou, dus mooi. we nemen hem nog wel even mee hoor. Dan weet jij het ook hoe de Q1 uh, is afgelopen. Ja. Nou, voornamelijk jullie eruit leggen. Ja, precies. Ja, dat is het uh, meest belangrijke. Die anderen kunnen allemaal nog uh, best ah, we moeten er nog zo op. We hebben nog uh, twee minuten. Ja, he? zeker. Maar dat, oh. komt, uh, komt ah, dat komt helemaal goed. dat komt helemaal goed Ja, we hebben trouwens wel: uh, we springen even van de hak op de tak, maar we ja. gaan naar Zandvoort uh, toe. Ze hebben vandaag, uh, zeg je dat nou van... omdat hij in het bos zit? Van de hak op de tak? Ja, kan oh, dat, okay, ja kenbaar gemaakt uh, wie, uh, wie er op super friday in Zandvoort gaat uh, optreden allemaal. En DJ Paul Elstak zit daarbij. En Kensington. En Samuel Welton. En wie hadden we nog meer? Vergeet ik nog iemand?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 Ah, oh, jongens, jongens. Dus in feite, de nieuwe generatie ligt er allemaal weer naast. Ja. De hulk dan, ja. Ja. Ja. ja, de hulk. Nou, dat is geen nieuwe generatie, ja. Nee, ja, dat is ook, dat is ook dat En nou, ook, dat is... ook niet, dus... Uh... Nou, de hulk is in principe wel een nieuwe generatie, die is een knipperlicht, Aan, uit, aan, <lacht> uit. Die, wel, dan is hij je niet. <lacht> ja, dat, dat is ook zo. Dus... <lacht> nou is een nieuwe periode weer, soms. Ja. <lacht> Heb jij verder nog uh, wat te melden wat jou opgevallen is uh, in de racerijwereld?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 250.000 mensen zitten daar nu... en die zien uh, uh, de hele geschiedenis van de autosport voorbij komen. vanuit de uh, auto's vanuit de jaren 30 die aan het zijn... tot de nieuwe generatie. En dat doen ze allemaal in blokken van een uur. En uh, da, ja, daar zie je eigenlijk in feite de hele geschiedenis van de Mans... die je voorbijkomen op het circuit. En ik ga je vertellen, ik heb vanmorgen al filmpjes gezien... je ziet ze zelfs uh, de Aston Martin DB9 op een dak door de bocht heen schuiven. Dus dat wordt serieus hard gereden. Ja, ik en... zag dat jij ook wat uh, foto's had uh, gedeeld op uh, Facebook. Maar, uh, was dat ja. ook van Le man?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 Om die daar gewoon niet echt te kunnen bewonderen. Dat is gewoon fantastisch. Een De, duur autootje geworden denk ik dan. Uh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 Away, like a magnet on me i don't care what they say we can do it our way and if love's just a game to come and play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 <laughs> het was stil. Uh, ja. Lekker hè? Ja, ja nou Q2, eh, nog 10 minuten te gaan. Max stappen op P1. Lewis Hebbelton op P2. Leclerc op 3. En Svenoda op, op, awesome op P4. Als een op P4. Waarom het voor je in de gaten? I'm mm -hmm.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 Ja, de groep Hoi, ik... van, de, daar heb ja, ik daar net al over noo maar ik heb... van gehoord. Ja, dat wel. Wonderwall maar... heb je ja, ja, ja, die ja, nee, klanten ken je ik, wel. Ik, ik ken ze, maar. En uh, ja, die zijn weer aan het tour. En die twee uh, broers uh, die uh, de band vormen. Hoe acht dus, zijn die inmiddels? Uh, Meneer nou, het viel nog wel mee, vond ik, ja? dat, als ik ze op het podium zag. Oh. Maar die hebben gisteren voor het eerst weer samen opgetreden... want die hadden altijd ruzie met elkaar en zo een beetje bonje. Oh jee. Maar ook een beetje gespeelde bonje. <laughs> en die zijn nu weer helemaal terug en hot daar in Engeland. Okay. Alle mensen willen toch weer naar hun optredens gaan kijken. Hadden ze wel dus, bij de Formule 1 kunnen optreden? Ja, ze gaan flink rondtoeren. En een van de grootste hits van deze band... die ga ik nu voor je draaien, Oasis. En Don't Look Back in Anger. Al denken van, uh, waar ken ik die plaat nou van? He, als je een beetje, uh, beetje dart fan de uh, <laughs> Opkomst van uh, Joe Cullen uh, is het. En, uh, die gebruikt deze plaat dan, hè, van uh, ja. Don't Look Back in Anger van Oasis.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 Oké, okay, ja, want uh, die zijn vandaag officieel geopend. Ja. Stanford Came State. Ik vind het wel mooi dat ze die naam uh, behouden hebben. Dus, uh, ja, ja. Nou ja, in ieder geval heel veel uh, plezier. Deze zaterdagavond, volgende week zijn we er weer, Compute. hè Thomas? Kom goed, ja, ik ben er ook okay, weer volgende week. Oké, tot dan. En uh, ja, like hij, is niet, trouwens, oh, dus hij is er niet trouwens, hè. Dus even stil zo meteen en dan gooien we vanzelf de muziek erin. Oh, oh dan ga je weer ja. mee zingen. Oké. Okay.